Jantje anders te boven Jantje had op school bij de gymnastiekles geleerd op zijn handen te staan. In het begin was hij steeds gevallen, maar op een dag kon hij zo recht op zijn handen staan dat het wel leek alsof het zo hoorde. Kijk eens hoe goed ik op mijn handen kan staan, zei hij tegen zijn moeder. Ja, ik geloof je wel, antwoordde zijn moeder die bezig was een taart te bakken. Moeder, je kijkt niet riep Jantje. Moeder legde de pollepel neer en keek naar haar zoon. Jantje stond ondersteboven met zijn handen op de grond en zijn voeten in de lucht. Zijn haren sleepten over de grond. Ze klapte in haar handen. Jantje liet zich vallen en zei, ik ben een beetje duizelig, maar dat gaat wel over als ik iedere dag oefen. Jantje liep naar buiten, het tuinpad af en de straat op. Hij hoopte maar dat er iemand langs zou komen aan wie hij kon laten zien hoe goed hij op zijn handen kon staan. Hij zag de postbode aankomen en hup, daar gingen zijn benen in de lucht. De postbode zei, dat is heel knap Jantje. Ik kan zo wel uren blijven staan, zei Jantje. Eigenlijk bedoelde hij minuten, maar als je op je handen staat is het net of de tijd veel langzamer gaat. Je zou in het circus moeten optreden, zei de postbode. En dan moet je jezelf de superlenige Jantje Ondersteboven noemen. Denkt u echt dat ik goed genoeg ben om in het circus op te treden? Vroeg Jantje. Dat denk ik wel, antwoordde de postbode. En ik heb net gehoord dat het circus volgende week vrijdag naar de stad komt. Jantje kon de hele week aan niets anders meer denken dan aan het circus. En hij oefende elke dag in zijn kamer. Zodra hij smorgens uit bed was, ging hij op zijn handen staan. Smiddags, als hij uit school kwam, oefende hij ook. En natuurlijk ook s'avonds, voordat hij naar bed ging. En toen hij op donderdag naar de schoenmaker moest om de schoenen van zijn moeder te halen, liep hij de hele weg heen en de hele weg terug op zijn handen. Op vrijdagavond ging Jantje na het eten naar het park om naar het circus te kijken. Hij vond het geweldig. Er stonden een heleboel woonwagens met kleine gordijntjes voor de ramen. Een paar kinderen van Jantjes leeftijd reden op ponies, terwijl ze tegelijk allerlei kunstjes deden. Een paar sterke mannen waren bezig de grote, rood-geel gestreepte circus tent op te zetten. Jantje had graag willen helpen, maar hij was te verlegen om iets te durven zeggen. Toen het donker werd, gingen zijn vriendjes, die ook naar het circus waren komen kijken, naar huis. Maar Jantje bleef. Hij wist toen zeker dat hij bij het circus wilde werken. Opeens vroeg een van de mannen van het circus aan Jantje... Het is al laat. Moet jij niet naar huis, jongetje? Ik wil bij het circus komen werken, zei Jantje verlegen. Zo, en wat voor kunstjes kun jij doen, vroeg de man. Ik kan heel goed op mijn handen staan, antwoordde Jantje. Ik zal het u laten zien. Hij zette zijn handen plat op de grond... En even later stond hij net zo keurig rechtop als de lange stok die de grote cirkustent omhoog hield. Dat is niet slecht, zei de man. Helemaal niet slecht. Mag ik nu in het circus werken? vroeg Jantje. Kom morgen maar terug, zei de man. Ik heb het te druk om na te denken. Jantje ging naar huis en oefende de hele avond. Hij oefende net zo lang tot hij ondersteboven spaghetti kon eten. Hij ging naar bed en s'nachts droomde hij van het circus. De volgende dag stond Jantje vroeg op. Hij kleedde zich snel aan en holde naar het park. Rondom de grote circustent stonden allerlei kraampjes waar kinderen mooie prijzen konden winnen. Er stonden ook kraampjes waar allerlei lekkers te koop was, zoals suikerspinnen en oliebollen. En overal tussen de tenten waren de circusartiesten aan het oefenen voor de middagvoorstelling. De man, die tegen Jantje had gezegd dat hij de volgende dag moest terugkomen... zat thee te drinken op een omgekeerde houten kist. Mag ik nu bij het circus komen werken? vroeg Jantje. Wat bedoel je, jongen? vroeg de man. Gisteravond zei u dat ik het helemaal niet slecht deed... en dat ik vandaag terug moest komen, zei Jantje. Wat deed je dan niet slecht? vroeg de man. Dit, zei Jantje. En hij ging op zijn handen staan. Er klonk luid applaus... Want inmiddels waren er ook andere mensen van het circus bij komen staan. Dat doet hij goed, zei een van hen. Wat kun je nog meer, vroeg een ander. Kun je ook op een rijdend paard of op een koord in de lucht op je handen staan? Nee, dat kan ik niet, zei Jantje. Maar ik kan wel op één hand staan. Laat hem bij de kassa werken, zei een van de circusmensen tegen de man. Dan kan hij ondersteboven kaartjes aan de mensen verkopen... Dat is een goed idee, zei de man, maar ik kan je niet veel betalen. Jantje kon zijn oren niet geloven. Hij mocht bij het circus werken. En dat hij niet veel zou verdienen, vond hij helemaal niet erg. Hij had het zelfs wel voor niets willen doen. Vinden je ouders het eigenlijk wel goed? Vroeg een vrouw. Vast wel, zei Jantje. Ze zeggen altijd dat ik iets nuttigs moet doen. De circusmensen gingen zich verkleden. Jantje keek zijn ogen uit. De jongens en meisjes die hij op de pony's had zien rijden hadden prachtige kostuums aan. En de meisjes droegen veren op hun hoofd. En de man die tegen Jantje had gezegd dat hij bij het circus mocht werken had een rode jas aan en een hoge hoed op en hij had een zweep in zijn hand. Hij was de directeur van het circus. Het van allemaal vond Jantje de clowns... met hun veel te grote kleren en hun veel te grote schoenen. Jantje ondersteboven, riep een dikke blonde vrouw... met een blauwe jurk met rode sterren. Kom jij maar bij mij staan. Ze zat op een stoeltje bij de ingang van de tent... en had een busje in haar hand. Naast haar op de grond lag een stapel kaartjes. En toen pas begreep Jantje dat hij niets van het circus zou zien... ...omdat hij buiten de tent zijn kunstjes moest vertonen. Maar hij wilde zo graag bij het circus werken... ...dat hij toch op zijn handen achter de stapel kaartjes ging staan. Koop hier uw kaartjes, riep de dikke blonde vrouw. Koop uw kaartjes bij de beroemde, superlenige Jantje ondersteboven. Wat u op uw voeten doet, doet hij op zijn handen. Koop hier uw kaartjes. En de mensen kochten kaartjes. Maar wie ze waren kon Jantje niet zien... Het enige wat hij zag waren schoenen en laarzen. En daarom riep de dikke blonde vrouw tegen hem... Twee kaartjes voor de man met de rubberlaarzen. Drie kaartjes voor de mevrouw met de groene schoenen. Vier kaartjes voor de jongen met de sandalen. Pas toen alle kaartjes waren verkocht mocht Jantje weer op zijn voeten gaan staan. Maar hij mocht niet naar de voorstelling gaan kijken... omdat hij buiten moest blijven om kaartjes te verkopen voor de volgende voorstelling... Jantje vond het eigenlijk niet zo leuk meer. Hij luisterde naar de geluiden die uit de grote tent kwamen. Het geklap van een zweep, het hoefgetrappel van de paarden en het applaus en het lachen van het publiek. Na de voorstelling dronken de circusmensen vlug een kopje thee en toen maakten ze alles klaar voor de tweede voorstelling. En Jantje moest weer op zijn hoofd gaan staan. Koop hier uw kaartjes, riep de blonde vrouw weer. Koop uw kaartjes van Jantje ondersteboven. Jantje is zo geboren. Hij kan niet eens op zijn voeten staan. Eén kaartje voor die mevrouw met de zwarte schoenen met zijden strikjes. Jantje herkende de schoenen. Hij had ze zelf bij de schoenmaker opgehaald. Het waren de schoenen van zijn moeder. Jantje, sta onmiddellijk op, riep ze. Jantje gehoorzaamde, want eigenlijk was hij wel blij dat hij weer op zijn voeten mocht staan. Ik dacht wel dat ik je hier zou vinden, zei zijn moeder, maar je bent nog veel te jong om te werken. U hebt gelijk, zei de blonde vrouw, maar hij wilde het zo graag. Misschien mag hij later bij ons komen werken, als hij nog meer kunstjes heeft geleerd. En ze pakte wat geld uit het busje en gaf dat aan Jantje. Dat heb je echt verdiend, zei ze. Jantje liep aan de hand van zijn moeder mee naar huis. Ik geloof dat ik later toch liever postbode word, zei Jantje. Want als ik ondersteboven blijf lopen, kan ik jou nooit meer gezellig een hand geven als we samen wandelen.